Vorig jaar kondigde Philips al 4500 ontslagen aan. De extra 2200 ontslagen zijn nodig om het bedrijf efficiënter te maken... en beter bestand tegen de economische tegenwind, zegt Topman van Houten. Vakbond FNV-Bondgenoten spreekt van een ordinaire vorm van aandeelhouderskapitalisme. Volgens de bond moeten er extra spierballen worden getoond... op een analistenconferentie vandaag in Londen. Het Duitse Constitutionele Hof neemt morgen toch een besluit... over het Europees Noodfonds ESM...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 Noodsteun is een voorwaarde voor de Europese Centrale Bank... om Spaanse staatsobligaties te kopen... in een poging de rentelasten van Spanje te drukken. De ECB wil noodleidende landen op die manier kunnen dwingen... hun begroting op orde te brengen. De Spaanse regering zal extra maatregelen moeten nemen... om de begroting in evenwicht te krijgen. Rajoy denkt aan winstbelasting op onroerend goed... en belasting gerelateerd aan milieuzaken. Maar de BTW en inkomstenbelasting wil hij niet nog een keer verhogen... en ook wil hij de pensioenen ongemoeid laten.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 Het schip wil in Australië 18.000 ton horsmakreel en redbait vangen. Dat is de helft van het totale Australische kwotum. Het weer vanochtend is het bewolkt met vanuit het westen regen. Vanmiddag wordt het droger en dan breekt af en toe de zon door. staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten tot westen. Het wordt vandaag ongeveer 19 graden. we hebben Verkeersinformatie, 43 files, 170 kilometer bij elkaar. Veel vertraging rond Amsterdam... Op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam tussen Breukelen en knooppunt Amstel 9 kilometer. Ook 9 kilometer op de A6 richting Muiden bij Almere Poort. De oorzaak daar is een aanrijding, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen de afrit Volendam en knooppunt De Nieuwe Meer nog 14 kilometer na een ongeluk. Maar ook daar zijn de rijstroken weer open. En na een ongeluk op de N11 vanuit Bodegraven naar Leiden voor de A4 6 kilometer.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 Goedemorgen, het is 6 minuten over 9:50 plus. De partij van lijsttrekker Henk Krol doet het best goed in de peilingen, zeker voor een nieuwkomer. Hoe het morgen uitpakt weten we natuurlijk nog niet, maar het is de hoogste tijd voor een gesprek met Krol. Zo dadelijk hier in het Radio 1 journaal. Eerst even boodschappen doen. De grootste supermarktketen van Nederland, Albert Heijn... eist 2% meer korting van zijn leveranciers. Albert Heijn zegt dat fabrikanten profiteren van de groei van de supermarktketen... en dat het daarom logisch is dat de leveranciers meer korting bieden. We gaan erover praten met de directeur van de branchevereniging... van levensmiddelenfabrikanten, de FNLI, Filip Den Oude. Goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u van die brief van Albert Heijn? Nou, de, over de inhoud waarom men een betalingskorting wil... zou ik me niet uitlaten... We hebben vooral problemen met de eenzijdigheid van de actie... waarin wordt aangekondigd dat er een betalingskorting zal plaatsvinden. Als dat betekent dat er bestaande contracten niet worden gerespecteerd... is dat tegen de wet. En uh, dit is een, een voorbeeld, want het is niet de, de enige keer dit jaar dat dit gebeurt. Dit is een voorbeeld van de, van de verhoudingen in de keten. Er zijn meer supermarktketens die op dezelfde manier leveranciers hebben benaderd. Dus ook andere supermarktketens hebben dit soort brieven gestuurd? Absoluut. Welke? Nou, ik weet uh, voorbeelden van Jumbo en Sligro eerder deze zomer... die op, met iets andere redeneringen ook uh, dergelijke bijdragen van hun leveranciers... Uh, um, hebben proberen af te dwingen. Hebben proberen af te dwingen. Is dat gelukt of niet? Ja, dat moet u aan individuele leveranciers vragen... want ik ga niet over de individuele commerciële verhoudingen. Nee, dat ik begrijp me ik me van de NMA niet mee bemoeien. Dat begrijp ik, maar ik ben natuurlijk wel geïnteresseerd... of uh, ja, supermarkten dit af kunnen dwingen op deze manier. Nou, laten we het zo zeggen. Het plaatst, uh, er zijn nog maar drie grote uh, inkoopcombinaties van supermarkten in Nederland. En uh, uh, dergelijke uh, dringende verzoeken, uh, om het maar zachtjes te zeggen, plaatsen leveranciers natuurlijk uh, voor moeilijke dilemma's. Want je wil niet zomaar graag een groot deel van je omzet kwijtraken. Nee, meneer de Ouder, zegt u daarmee uh, dat de supermarkten proberen de dienst uit te maken in de levensmiddelenbranche? Ja. Uh, wat er in ieder geval gebeurt is dat uh, uh, gewone spelregels in, uh, in de normale handelspraktijk niet gerespecteerd worden en wij vinden dat we daar nog eens met z'n allen om de tafel moeten zitten, dus spelregels scherp bevestigen en overtreding door een uh, scheidsrechter te laten beoordelen. Hmm. Albert Heijn zegt dat fabrikanten profiteren van de groei van de supermarktketen, hebben ze daar gelijk in? Uh, dat kan ik niet goed beoordelen, uh, dat is in het gesprek tussen, tussen leverancier en Albert Heijn, of de. Eén daar wel of niet van profiteert. Het lijkt dat... logisch hè, namelijk als er steeds meer klanten bij Albert Heijn kopen, dan uh, ja, raken leveranciers dat... ook meer producten kwijt. Dus maar, maar Dat kan heel logisch zijn, maar als Albert Heijn nou eens even rustig wacht en andere ketens ook tot er weer nieuwe contractonderhandelingen aankomen en gewoon de bestaande contracten worden gerespecteerd en men ja. dan om tafel gaat dat dat hard gaat, mijn, mijn leden, de fabrikanten in Nederland... Ze zijn gewend hard te concurreren. Uh, ze willen ook graag hun klanten behouden. Maar wel volgens de spelregels die we daar okay. voor hebben af. Dus als ik u goed begrijp, dan uh, zou aan het eind van die contractperiode zeker gesproken kunnen worden over kortingen. Maar niet op dit moment. Natuurlijk, overeenkomst is overeenkomst. En daar gaat het ons in eerste instantie om. Ja, u zegt, wij weten niet van de af afzonderlijke leveranciers of ze zo op in zijn gegaan. Hoe lastig is het om die druk te weerstaan? Want je zult maar door zo'n grote keten geweigerd worden. Nou ja, uh, het antwoord ligt al in uw vraag besloten. Moeilijk Dat is dus. Lastig. Ja. ja. En dus zit het erin dat ze meegaan daarin? Um, dat ligt, uh, iedere, iedere fabrikant maakt daarin zijn eigen afweging uh, um, uh, hoe die daarmee uh, mee omgaat. Ja. Maar het is een moeilijke positie om in te zitten. En gaat het dan om veel geld? Um, wij zijn een grote industrie. U weet dat de Nederlandse supermarkten... meer dan 30 miljard omzet um, hebben. Dus um, uh, ja, het gaat voor veel fabrikanten om... Om veel geld en in ieder geval om vaak belangrijke onderdelen van hun omzet. Er zijn nog maar drie inkoopplakketten van de Nederlandse supermarkt in Nederland. Goed. Meneer de Oude van de Branchevereniging Levensmiddelenfabrikanten, dank u wel. Graag gedaan. Dan naar uh, de verkiezingsstrijd. Morgen mogen we naar uh, de stemhokken. En uh, de partij die geen deelnemer is in de verkiezingsdebatten. Uh, uh, toch de enige nieuwkomer is die op zetel staat in de peiling, is 50 plus. We maken wel degelijk kansen om in de Tweede Kamer te komen. Wij praten daarom met lijsttrekker Henk Krol. Meneer Krol, welkom in de uitzending. Goedemorgen, mevrouw Rensen. Hoe doet u dat, die aandacht op uw partij vestigen? Nou, dat is omgekeerd eigenlijk. Het zijn de ouderen die heel goed in de gaten hebben... dat de bestaande politieke partijen hun belangen hebben verkwanseld en die echt schreeuwen, mogen wij alsjeblieft in de toekomst... ook weer een stem in de Tweede Kamer krijgen. Ja, dat begrijp ik, maar dat is vast ook, heeft vast ook een, een campagne. Hoe, hoe ziet die eruit? Gaat u, gaat u bij de ouderen <laughs> langs? Nou, die campagne, dat is bijna lachen. Als je nagaat wat de grote partijen te spanderen hebben... en je kijkt wat ons budget is. Wij moesten met 20.000 euro moesten we deze campagne voeren. Uh -huh. En alle deskundigen zeiden van tevoren... dan hoef je er niet aan te beginnen, dat heeft geen enkele zin. Maar het idioot is inderdaad, als je alleen maar op straat gaat lopen... En je vraagt aan mensen hoe is het met uw pensioen? Ja, dan weet iedereen te vertellen, ik ben er de afgelopen tijd eigenlijk op achteruit gegaan. Dat ik heb geen prijscompensatie gehad. Ik weet dat ik er de komende tijd nog een keer op achteruit ga, omdat ik geen prijscompensatie krijg. En dan kondigen de grote pensioenfondsen ook nog eens aan dat ze 12 tot 15 procent gaan korten. Mm -hmm. Nou, dan hoef je niet veel te vragen of je hebt het gesprek op gang. En mensen begrijpen dat er nu echt iets moet gebeuren. Hm. Ja, meneer Krol, ik zat op de bladeren in de krant. Uh, grote pagina grote advertentie van de SGP. En de ja. VVD en het CDA, maar niet van u dus. Nee, we maar, hebben er één gehad een, een week of drie geleden in de Telegraaf. Juist om dat onderwerp pensioenen. en het onnodig zijn van het korten op pensioenen. om dat onder de aandacht te brengen. En dan moet u voorstellen, wij zijn dus een partij met 3500 leden. Dat hebben we met tientjes bij elkaar moeten sprokkelen van die leden. Was er geen ja. rijkere ouderen dan die u wilde sponsoren? Nee, nee, nee, we hebben hem niet gevonden. Als u hem vindt, stuur hem naar me door. Ja, dat Hij is altijd, ja. welkom. Maar ik begrijp dat het budget toen op was, daarna? Ja, daarna was het budget helemaal op en gelukkig dankzij uh, de sponsoring van een hele grote sauna in het midden van het land dat we nog een hele mooie campagnebus hebben gekregen die ons geen rode cent kost, maar dat is de enige uh, ja, mogelijkheid om de boodschap onder de aandacht te brengen. We hebben een krantje laten drukken, dat krantje, nou dat is, dat is ook weer zo leuk, want ik heb natuurlijk in het verleden toen ik nog campagnes voerde voor de VVD heb ik wel meegemaakt dat mensen of aan je voorbij liepen, mm. of ze zeiden ik stem al jaren op, op uw club ja, daar heb je ook niks te winnen, maar nu hoe sta je met je krantjes en mensen komen naar je toe en zeggen van... ik heb er eentje meegenomen, maar ik neem er graag nog een heel stapeltje mee voor de hele buurt. Dan ga ik ze voor u in de bus stoppen. Nou, dan gaat het vanzelf, nou, dat is echt ongekend hoor. Ja. Even naar de kansen en mogelijkheden. Als we kijken naar de laatste peilingwijzer, dan zie ik staan dat u staat op 1 tot 3 zetels in de Kamer op dit moment. Hoe groot acht u de kans dat het inderdaad gaat gebeuren, dat het u gaat lukken? Nou, ja, ik ben toch zo optimistisch dat ik van die ene zetel zonder meer uitga. Twee zetels, dan uh, word ik al een heel gelukkig mens. Want in je eentje is het hard te halen. Ik heb het nu de afgelopen periode in de Staten van Brabant in mijn eentje mogen doen. Dat is echt een hele klus. Dus als we die taken zouden kunnen verdelen onder twee Kamerleden... dan ben ik al heel wat gelukkiger. Ik uh, zie steeds meer peilingen waarin we ook die drie zetels halen. Nou, dan gaat de vlag vanavond in het Victoria Hotel uit. En u begrijpt, die naam is niet voor niks gekozen. Victoria Hotel. Is toch wel heel kenmerkend dat we uitgerekend daar onze verkiezingsavond gaan vieren. U gaat ook steeds met uw vingers zo staan. Met een V. Past <laughs> wel. Maar ja. goed, zeg. Maar in uw eentje kunt u toch wel af, want uh, ik hoor u alleen maar over de pensioenen. Nee, als u gaat kijken uh, hoeveel punten wij een mening over hebben geformuleerd, dan is dat heel veel meer. En ik denk dat uh, in Den Haag er ook wel behoefte is om, uh, laat ik zeggen, met wat reflectie naar een aantal dingen toe te kijken. Ik heb het al eerder gezegd, uh, als ik nu. Uh, kijk in de kranten, dan heb ik vaak het idee... dat ochtends kamerleden in de trein of in de auto naar Den Haag reizen... en onderweg al drie, vier kamervragen bedacht hebben. En als je dan na een half jaar weer terugkijkt... dan denk je, waar zijn die kamervragen nou eigenlijk voorgesteld? Soms zou er in de Kamer met iets meer reflectie... naar de problemen kunnen kijken. En zou men ook op een iets langere termijn moeten plannen. Mm. Uh, eens even kijken. Hè, of u, want Stel dat u inderdaad met één of twee uh, zetels in de Kamer komt... dan zou u misschien wel betrokken kunnen worden... bij uh, coalitieonderhandelingen. Ik noem wat, misschien hebben ze u wel nodig. Bij welke partij zou u zich dan thuis voelen? Want als we bijvoorbeeld kijken naar het verhogen van de AOW-leeftijd... bijna alle partijen zijn daar inmiddels wel overstag. Zelfs de S SP uh, uh, wilde wel aan. ja ja. SP, we hebben allemaal nog die grote spandoeken gezien... waarop stond 65 blijft 65. We weten ook dat Wilders in het verleden dat had uitgeroepen tot het breekpunt. En een dag na de verkiezingen was hij dat ineens vergeten. Dus wat dat betreft zijn er niet zoveel grote partijen waar ik... Maar is dat voor zeggen, Daar voel ik me veilig bij. Ja, is dat dan voor u um, omdat ja, u heet toch niet voor niks de 50 plus partij? Um, een een breekpunt zou dat voor u een reden zijn om nou, te wij, wij doen daar helemaal niet. Denk je dat je met twee zeteltjes een breekpunt kunt formuleren? Dat nee. weet ik niet, ik, meneer Krol. Dat dat dat Ten, tenzij het natuurlijk uh, zo is dat ze je echt bikkelhard nodig hebben. Nou reken maar dat we dan gaan knokken... om de belangen van ouderen eindelijk een keer voor het voetlicht te krijgen. En dat is ook inderdaad heel hard nodig. Want voor de duidelijkheid, u wilt pas over verhoging van AOW-leeftijd praten... als er meer banen zijn, hè? dat lees ik in ja, het dat programma. Is, dat is natuurlijk heel logisch, hè? want uh, nu praat iedereen over... ja, we leven langer, dus moet je ook langer werken. En dan roep ik heel graag, maar waar is dat werk dan... Het werk is er niet. Als je boven je 55ste werkloos wordt, je krijgt ontslag, dan heb je nog 2% kans dat ooit een baan aan je wordt aangeboden. En ik zeg, laten we nou met z'n allen ervoor gaan zorgen dat dat beeld van ouderen verandert. In de media is er toch een beetje schreef beeld gegroeid. Eh, we zien of mensen achter een looprekje aan eh, sukkelen, of je ziet mensen met een strooien hoed op die op vakantie zijn. Terwijl in werkelijkheid zijn ouderen de mensen die onze maatschappij draaiende houden, omdat ze actief zijn in het verenigingsleven. Ze houden de voetbalclub op poten, ze passen op u en uh, andermans kleinkinderen. En dat zorgt er allemaal voor dat andere mensen leuk kunnen werken. Terwijl die ouderen eigenlijk, als je dat gaat kapitaliseren... ook zorgen dat die maatschappij draaiende blijft. En dat ja. wordt te gemakkelijk vergeten. Maar u ziet dus ook wel de noodzaak van hervorming van het pensioensysteem. Als dat werk er dus maar is, hoe ziet dan bij u de opbouwer uit... naar een hogere pensioenleeftijd? Nou, Ik zou op zijn minst eens willen beginnen om te kijken... of je niet zou moeten kijken of iemand gemiddeld evenveel jaren zou moeten werken. Dat moet je dan misschien relateren aan hoe zwaar dat werk geweest is. Maar je ziet tegenwoordig steeds vaker... dat mensen pas op hun 24 ste 25e beginnen met werken. Nou, tel daar eens 40, 45 jaar bij. Dan kom je op een andere leeftijd uit dan bij de ouderen van nu... die vaak al op hun 16e, 17e zijn begonnen met werken. Dan denk ik bovendien dat het heel verstandig is. Daar hebben we nog geen... Omlijnd oordeel over, maar dat is een van de eerste dingen die ik ons wetenschappelijk bureau zou willen laten uitzoeken. Of het mogelijk is uh, om een deeltijd-AOW te creëren. Ja, maar even, even voor de duidelijkheid, meneer Krol, want bent u een partij voor de ouderen van nu of ook voor de ouderen van de toekomst? Oh, maar absoluut. Als ik, nou, als ik met jongeren praat. Uh, overigens heel grappig dat heel veel jongeren die de kieswijzer invullen. komen 50 ja. plus uit. Maar uh, jongeren bijvoorbeeld hebben niet de mogelijkheid om hun eigen pensioen te kiezen, hun eigen pensioenfonds te kiezen. Dat wordt gedaan door de werkgever. Het zou toch veel eerlijker zijn... zoals je dat ook bij hypotheekbanken doet... of bij zorgverzekeringen... Uh, dat je een maatschappij uitkiest die het best bij jou past. Ik kan me voorstellen dat u zegt, ik hou van risicovol beleggen. Dan heb ik kans dat oh ja, aan het eind van het de rit ook. wat meer overhoud. <laughs> nou, eh, terwijl een ander zegt, ik wil per se een pensioenfonds... die alleen maar in duurzame energie belegt, die okay. eh, absoluut niet in wapens belegt. Ik zou aan jongeren heel graag die vrijheid willen geven. En dan zou je ook het aantal pensioenfondsen wat kunnen beperken. Want het zijn er nogal wat in Nederland. En elk pensioenfonds heeft zijn eigen overhead en dat kost Goed. allemaal geld. Meneer Grond nog eventjes, want GDVB, Kamervoorzitter heeft aangegeven dat ze alle fractievoorzitters uitnodigt... na de verkiezingen op haar kamer op donderdag. Uh, ja. Als u uh, wint hè, deze verkiezing één of twee zetels, bent u daar dan bij? Ik mag hopen van wel. En, uh, nou, en, wat, en wat moet zij dan als doen? Als een zeer wijze vrouw dan. Uh, nou, ik moet natuurlijk in het begin een klein beetje bescheiden me opstellen. Want uh, een aantal regels uh, die gelden in een uh, parlementaire wereldje... Ach, ik kende ze nog uit de periode dat ik zelf acht jaar daar als voorlichter heb rondgelopen. Hmm. Maar er is ongetwijfeld in die tussentijd heel veel veranderd. En ik moet natuurlijk wel heel eerlijk bekennen... Dat, uh, hoewel ik begrijp dat de meeste partijen hebben afgesproken dat de koningin het niet meer mag doen, dat ik het natuurlijk wel heel triest vind. Dat nu ik eindelijk een keer een kans maak, dat ik misschien niet eens op de thee mag bij de Majesteit. Dat is toch jammer. Kijk eens aan, we hebben ons nieuws van vandaag te pakken, meneer Krol. <lacht> Dank u wel. En veel succes, moor. Lijsttrekker Henk Rol van 50Plus. We praten zo over Philips van het elektronica-concern... schrapt wereldwijd nog eens 2200 banen. De verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Het gaat nu vrij snel de goede kant op. Nog 25 files, een kleine 100 kilometer bij elkaar. Nog wel veel vertraging op de ring van Amsterdam. De A10 tussen Kadule en Amstel Business Park, 10 kilometer. 9 kilometer op de A59 van Os naar Zierikzee... tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. En na een ongeluk op de N11 van Bodegraven naar Leiden voor de aansluiting met de A4, 6 kilometer, maar alle rijstroken zijn weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Traditioneel rock and roll einde. Jack Met Love Trip was de Sherry. Acht minuten voor half tien is het. U zit naar het NOS Radio 1 journaal. Van oud naar jong. Mino Remmers is uh, op het Eiburg College uh, in Eiburg, in Amsterdam. Maar kan er al gestemd worden? Ja, ze zijn al volop bezig. En ik wou het net eens even vragen. Kennen jullie de 50-plus-partij? Ja. ja. Wie is daar dan? Uh... Nee? Ja? Um... Ik weet het niet. Nee? Nee, geen idee. Nee, Henk Krol. Die hadden we net in de uitzending. Oh. De oudere partij hebben jullie niet op gestemd, zeker? Nee. Nee. nee. nee. er staat hier houten hokjes getimmerd en daar staat dan een computer in. Ze doen het hier wel in een computer. En overal op school kom je ze tegen, die grote posters. Wie heeft die opgehangen? Van Jolande Sap en van Diederik Samson en Pechtold. Nou, nu hebben heel flauw de grote mensen dat gedaan. Omdat we net gisteren zijn begonnen met het thema verkiezen. En uh, je zult de komende weken zien dat de kinderen posters gaan ophangen. Want als je les van mij hebt gehad deze week, ben je lid van een partij. Oké, okay, jullie hebben zelf politieke partijen nee, verzonnen. Nee, op opgericht. Nee, nee, nee, juist niet. Uh, je wordt lid van een bestaande partij. En vervolgens ga je je drie weken lang verdiepen in de standpunten van die partij. En je gaat, je gaat opzoeken welke argumenten die partijen gebruiken. Even jullie namen, heel snel. Mijn naam is Sherela. Waar heb je op gestemd? Ik heb op PvdA gestemd. Mijn naam is Tamisha en ik heb op PvdA van de A gestemd. Omdat zij het ook deed? Nee. nee. Ik ben samen en ik heb gestemd op de VVD. Ja, kijk. Waarom de VVD? Eigenlijk wil ik eerlijk gezegd ook een beetje op de PVDA stemmen, Maar ik vind uh, school ook natuurlijk belangrijk. Maar zoals werk en belastingen, uh, dat vind ik ook een beetje belangrijk. Ja, belasting? ja dan kom je wel bij uh, de VVD uit. Ja. Doen ze dat thuis ook, de VVD? Dat weet ik niet. Nee, ik heb het niet over gehad. Jullie zijn rond de twaalf, hè? Ja. ja dus het duurt nog even voordat je gaat stemmen. Waar heb je nou op gelet bij het kiezen? Nou, ik had de mensenmaatschappijles. En daar kregen ze een formulier. En dan zag je allemaal wat, welke partij deed. En voor vond ik PvdA het beste. Ja. Zullen we even luisteren naar de wat oudere leerlingen hier op school. In de bovenbouw, zoals het dan heet. Die kregen vanmorgen ook een stembiljetje uitgereikt. Dat ging zo. Oké, okay, kinderen, log even in. Het is uh, anoniem, je mag dus overal stemmen wat je wil. Ik zag ook de piratenpartijen erbij staan. Kijk, ze krijgen ook allemaal echt een oproepkaart. Van www.scholierenverkiezingen.nl. Klein oproepkaartje met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Want je moet dan via de computer inloggen. Weet je het al, wat je gaat doen? Uh, nog niet zeker. Nee. Nou, je bent nog een zwevend mens. Ja. Waar hangt de stem van af? Is dat ook wat ze thuis... Uh... Ja, dat vooral, ja. Wat, wat, waar zitten ze thuis op? Uh, mijn moeder uh, gaat op GroenLinks stemmen en mijn vader op de SP. Dus zou aan links wel een, wel een, een uh, verschil dan? Certificaat moet je certificaat Ja. Maar het zou in ieder geval een linkse partij worden. Het grappige is, er zitten hier twee leerlingen in de klas en die hebben ook een echte oproepkaart, dus die gaan morgen ook. Ja, ik ga morgen echt stemmen. Zo stem je dan zachtjes nu? Uh, SP. SP. Waarom de SP? Waarom Roemer? Ja, ik weet niet. Ik heb er eigenlijk niet echt in verdiept. Maar uh, mijn vader stemt het ook, dus ik doe gewoon... Uh... Zal het wel goed Ja. <laughs> ik heb langzaam vakantie gehad, dus ik heb me niet echt in verdiept. <laughs> en? De stem al uitgebracht? Nee, ik ga eerst een stemwijzer doen. Ik heb D66 gestemd, maar ik vond het uh, nu heel erg moeilijk. Eigenlijk. Waarom vond je het moeilijk? Nou ja, ik uh, kon me eigenlijk niet zo vinden in de VVD meer en de PvdA. Dus het was een beetje zoeken. In hoeverre speelt mee wat ze thuis uh, beslissen? Uh, nou ja, toch wel heel veel. Ik, uh, ja, we hebben er dus heel veel over. En uh, het is toch ook wel thuis uh, van uh, ja, en ik stem dit en ik stem dat. Dus mijn ouders gaan er ook wel tegen elkaar in, zeg maar. Dus uh, ja, daar word ik ook wel door beïnvloed natuurlijk. Maar uh, ja, ik uh, denk dat ik toch iets anders heb gekozen dan dat mijn ouders zouden kiezen. Ja. Kies je, zoals je Mark van Gent, kiezen de kinderen echt wat de ouders ook kiezen, wat ze thuis horen? Nou, ik hoor het bovenbouwkinderen zeggen. Eh, ik merk in de onderbouw dat er heel origineel wordt nagedacht. Maar ook dat uh, kinderen de stemwijze zijn gaan doen gisteren. Ja. Dus dan wordt er toch wel zelf ja. nagedacht. Ja. Ik maak ik nog even heel kort rondje ter afsluiting. Gaan jullie morgen naar de verkiezing kijken? Of. Niet te lang nadenken? Misschien uh, lang seppen. Even kijken. Maar... Langs seppen, ja? Jij ook? Ik denk het wel, misschien. Ja, en jij? Nou, ik denk het wel. Ga je zelf nog de politiek in later? Nee. Ik weet zeker van wel. Nee. Nee. Goed, op meer dan 400 scholen wordt er gestemd. En vanavond horen we de uitslag. Nou, we zijn benieuwd. Mijn Remmers, dank voor vanochtend. Gaan we naar Philips. Philips schrapt wereldwijd 2200 banen extra. Want het komt bovenop de al eerder aangekondigde 4.500 banen. Bedrijven bedrijf wil daarmee dan een miljard euro gaan besparen. Economieredacteur Merel Stikkalorum. Uh, Merel, ja, die 4.500 banen waren al aangekondigd. Hoe kan het dat er zo snel alweer uh, 2200 uh, meer arbeidsplaatsen bijkomen? Ja, het is eigenlijk een grote verrassing... ook voor de vakbonden die we hebben gesproken vanochtend. Zij zeggen, we hadden dit uh, niet verwacht en uh, ja, zo snel... Al na die uh, aankondiging van vorig jaar van, vijf, van 4500 banen. Dus zo'n 6700 banen in totaal. op een uh, totaal personeelsaantal van uh, ruim 100.000 uh, bij Philips. Dat gaat verdwijnen. Dat is natuurlijk een fors aantal. En uh, ja, we weten het niet waarom, nu, waarom Frans van Houten nu al uh, uh, meer ontslagen heeft aangekondigd. Wat hij wel heeft gezegd in het persbericht dat vanochtend verscheen. is uh, dat uh, bij het lopende reorganisatieprogramma. er eigenlijk. Uh, uh, ja, gezien werd van, nou ja, hier valt nog eens extra op te beknibbelen. Hier kunnen we nog extra kosten besparen. Dus um, uh, vandaar uh, dat dus nu die 2200 banen uh, uh, ja, extra bespaard, uh, verdwijnen. Mm, en op dit moment houdt de topman Frans van Houten een presentatie in Londen. Heeft hij daar al wat meer gezegd, Meel of moeten we dat even afwachten? Nee, dat moeten we nog even afwachten. Het was meer een inleiding wat hij tot nu toe uh, verteld heeft daar in Londen. Um, uh, het komt dus ook niet uh, op dat. Oh ja, wat dat betreft uh, is het een, een, een logisch moment voor bedrijven, voor beursgenoteerde bedrijven om zoiets te doen. Uh, de Philips Topman houdt nu dus een presentatie mm. voor analisten en uh, beleggers in Londen. En ja, en dan komen ze vaak met dit soort spierballentaal, zoals de vakbonden het, uh, het noemen. Om ja, aandeelhouders tevreden te stellen. Die 2200 uh, extra arbeidsplaatsen die gaan verdwijnen, waar vallen de klappen? Dat is nog niet helemaal bekend. Wat in ook van het persbericht staat, is dat uh, de Lichtdivisie en de Medische Divisie niet gespaard zullen worden. Hey, dat ging toch altijd zo goed? Nou ja, de Lichtdivisie, dat, daar valt nog wel wat uh, te verbouwen. Dat, uh, dat loopt nog niet helemaal zoals het moet. De Medische Divisie moet, is de divisie van de toekomst. Dus die willen ze helemaal klaargestoomd hebben. Ook, uh, voor de toekomst het is ook verder onbekend of er nog klappen in Nederland gaan vallen. Vorig jaar van die 4500 banen was al bekend dat 1400 daarvan in Nederland verdwijnen. Maar uh, hoeveel van die, uh, die nieuwe aankondiging daar nu in Nederland zullen vallen... hoeveel klappen er zullen vallen, dat is nog niet duidelijk. Goed, Merel Stikkelorm, hartelijk dank van de economieredactie. Je luistert verder naar de topman van Philips Frans van Houten... die op dit moment dus een persconferentie geeft over het verdwijnen onder andere van die banen. Nou, daar hoort u dan later meer over op deze zender. We schakelen naar Hilversum, want daar zit collega Sven Koekelman klaar. Sven, goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. Wat heb jij? Nou ja, het is de laatste dag van de campagne, eh, zoals jullie ook al uitgebreid hebben gezegd. Eh, maar eh, in die nek aan nek reis tussen Rutte en Samson is de vraag... wat gaat het zwevende electoraat doen? Mm -hmm. En waar kunnen bij de heren, ook bij de strategische stemmers, nog iets winnen? En wie heeft dan het voordeel? Daarover ga ik praten met Ipsos Sinovate. Van de nieuwe FNV hebben we in deze verkiezingscampagne nog niet eh, heel veel gehoord. Maar nu eindelijk hoort die vakbond zich ook... Maakt dat nog indruk op de politiek? Namelijk de dreiging van stakingen. Dat en meer zometeen bij Goedemorgen, Nederland. Nee, bij de Cairo eerst nu het nieuws van half tien. Torald, goedemorgen. Goedemorgen. Radio 1. Het NOS-journaal. De nieuwsminuut. Het Duitse Constitutionele Hof neemt morgen toch een besluit over het Europees Noodfonds ESM. Een verzoek om uitstel is afgewezen. Het Hof moet beslissen of de Duitse Grondwet een noodfonds toestaat voor eurolanden met grote financiële problemen. En uh, Merel zei het net al, Philips gaat wereldwijd nog eens 2200 banen schrappen. De elektronica-concern wil zo 300 miljoen euro extra besparen. Klappen vallen vooral bij de medische divisie en bij licht. En hoeveel banen er in Nederland extra verdwijnen, kan Philips nog niet zeggen. Albert Heijn eist meer korting van zijn leveranciers. Fabrikanten hebben een brief gekregen waarin staat dat Albert Heijn vanaf volgende week eenzijdig de korting met 2 procentpunt verhoogt. De branchevereniging van levensmiddelenfabrikanten zegt dat je niet zomaar een afspraak uit een overeenkomst kunt veranderen. En de gemeente Ouderkerk in Zuid-Holland heeft de laatste plaatsen op twee oude dorpsbegraafplaatsen verloot. Gisteravond konden inwoners zich inschrijven voor een plekje in Ouderkerk aan de IJssel of Gouderak. Er zijn nog 31 graven vrij, maar de belangstelling is veel groter. Mensen die nu geen graf toegewezen hebben gekregen, die komen op een reservelijst. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. AWB Verkeersinformatie, nog 22 files, 80 kilometer bij elkaar. Nog steeds veel vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Naarden en knooppunt Diemen, 11 kilometer. Op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Kadoelen en knooppunt Watergraasmeer, 7 kilometer. En aan ongeluk op de N11 van Bodegraven naar Leiden... voor de aansluiting met de A4 nog 5 kilometer, maar alle rijstroken zijn weer open. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Waar zweeft de zwevende kiezer? 24 uur voor de verkiezingen nog naartoe. De FNV mengt zich eindelijk in de verkiezingsstrijd. Binnenkort is het mogelijk je eigen wapen uitprinten op een 3D-printer. En het ochtendhumeur van Mart Smeets. Het is bijna 3 over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in Helmond. Waar ProRail voor de zoveelste keer een campagne begint om het aantal ongelukken bij spoorwegovergangen te beperken. Volg ons op Twitter, hashtag GML Radio. En vragen en reacties kunt u ook kwijt op goedemorgennederland.nl Dat doen we straks. Nog 24 uur, dames en heren, dan, nou trouwens iets minder... want dan zijn de stemhokjes al open als het morgen half tien is. En het is dus de laatste dag van de campagne. En zoals u weet gaan Mark Rutte en Diederik Samsom nek aan nek... allebei zo rond de 35 zetels... terwijl een, de, een derde tot 40 procent van het electoraat nog zwevend is... of strategisch denkt te gaan stemmen. En dus is de vraag, welke van deze twee lijsttrekkers... kan waar nog zetels weghalen en wie wordt dan uiteindelijk de grote? Reinier Heutink, goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van pijlbureau ipsos Sinovate. 35, 35 in de zetelaantallen. Zo gaan ze nu nek aan nek die uh, laatste dag van de campagne in. Kunnen ze nog überhaupt iets veranderen vandaag? Ja, dat denk ik wel. Het, wordt, uh, het, het blijft enorm spannend. U zei het net al, uh, heel wat zwevende kiezels. Dat betekent dat er nog wel zo'n 30 zetels te verdelen zijn... Nou is het niet zo dat al die zwevende kiezers... echt absoluut geen idee hebben waar ze op gaan stemmen. Het zijn meestal mensen die heel duidelijk al wel een partij van hun hart... maar ook nog een alternatief in hun hoofd hebben. En alternatief, dat alternatief zou dan de strategische keuze zijn. Juist. En je en ziet in het debat ook dat, dat daar alles op gericht is op dit moment. Ja. Is er iets te zeggen over de omvang van de groep strategische kiezers? Dus de groep die zegt alsjeblieft Samsung, nooit in het torentje of alsjeblieft laat Rutte vertrekken? Nee, zo kan ik dat niet precies zeggen. Ik weet wel dat we in 2010 bij alle mensen die toen gestemd hebben... hebben vastgesteld dat zo'n 20% uiteindelijk een strategische keuze heeft gemaakt. En we weten dat we toen eigenlijk dezelfde situatie hadden... een nek aan nek race tussen PvdA en VVD. En uh, ook dat, ik denk dat dat zelf uh, op, de, op dit moment dezelfde orde van grootte zal zijn. En daarom zie je ook dat, uh, ja, dat mensen heel erg proberen... Samson en Rutte om ook elkaar zwart te maken. Rot beleid, rood gevaar hebben gehoord. En dat doen ze niet omdat ze zo'n hekel aan elkaar hebben... maar omdat ze hopen bij het SP en PVV-kamp nog wat stemmen weg te trekken. Ja, nou ik zag ze gisteravond bij zuur tegenover elkaar zitten... en toen waren ze buitengewoon beschaafd tegen elkaar. Viel ja, daar ze, ze moeten wel, laten we wel zijn. De, de kans is, vrij, is maximaal dat we een kabinet krijgen met PvdA en VVD. Ja, dat klopt. Uh, hoewel ze zelf zeggen, dat hoeft helemaal niet. Mark Rutte hoorde ik gisteren zeggen... nou ja, het is wel eens eerder voor gekomen... dat beide partijen veel zetels haalden... en dan toch met anderen gingen regeren. Maar als je de peilingen uh, en de zetelaantallen... die in die peilingen achter de andere partijen staan... op een rijtje zet... dan is er eigenlijk niet heel veel anders mogelijk. Hè? Nee, dat lijkt mij ook niet. En, uh, de, ze zijn enorm creatief en het komt natuurlijk... Wat er ook gebeurt, als we dat kabinet krijgen... dan zijn een deel van die PVDA-stemmers en een deel van die VVD-stemmers... zijn uiteindelijk toch teleurgesteld. Het is niet voor niets dat de PVV nu zegt... een stem op Rutte is een stem op de PVDA. En de SP zegt een stem op Samson is een stem op de VVD. Ja. Dus ze moeten elkaar... ze moeten ook wel die alternatieven nog een beetje openhouden. Want als alle kiezers er rotsvast van overtuigd zouden zijn... dat het een PVDA plus VVD-kabinet wordt... dan zouden ze op dit moment nog weer wat aanhang kunnen verliezen. Ja, we richten ons even op deze twee koplopers... omdat uh, uiteindelijk toch uh, belangrijk... Is uh, de vraag wie wordt de grootste... omdat je dan ook iets meer kan zeggen over het type kabinet dat je krijgt... en het type Nederland. Er zijn natuurlijk nog veel meer partijen. Maar die partijen zouden misschien ook nog wel in die twee strijd wat meer zetels kunnen verliezen. Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat zou absoluut zo kunnen. De grootste slachtoffers van deze titanenstrijd zijn natuurlijk D66 en CDA. En het enige wat die nu nog kunnen roepen is van... oh, oh, oh, dat wordt een vechtkabinet... en wij zijn nodig om daar een stabiele component in aan te brengen. Dat is hun enige verweer op dit moment. Ja. Ja, dus, uh, ja, en PVV en SP lopen overigens ook een risico. Hè. Als ze uiteindelijk toch als een soort verliezer gezien worden, de runners-up... maar ze gaan het toch niet maken, dan zou het ook nog wel zo kunnen zijn... dat een deel van hun potentiële electoraat besluit dan helemaal maar niet op te komen... en uh, niet te gaan stemmen. Ja, dat is wat Mark Rutte gisteravond zei. Stem op de is een stem op Diederik Samson. Kun je dat waarmaken, elektoraal gezien eigenlijk? Een stem op de PVV is een stem op die Ja, ik snap dat wel. Dat betekent dat de VVD kleiner wordt... dat de PVDA de lead zou gaan nemen in de formatie. En dan het grootste, de grootste dreiging voor rechts is natuurlijk... dat er dan misschien zelfs ook nog wel een linkskabinet zou kunnen komen. Ja. Is er onder die strategische stemmers... of onder de zwevende kiezer... is daar een licht voordeel voor een van beide um, titanen... zoals u het net omschrijft, uh, aan te wijzen? Nou, dat, dat is er wel. Dat komt eigenlijk omdat de, de VVD zijn winst al, uh, al binnen heeft... He, ze hebben al twee of drie zetels van de PVV aangetrokken, van D66, één of twee. En van het CDA hebben ze, ze ook twee of drie zetels. Dus daar hebben ze al heel wat van aangetrokken. En veel ruimte zit er niet meer in voor, uh, voor de VVD. De PVV, de PVDA daarentegen, ik denk dat die nog steeds in staat zou zijn om een deel van het SP-electoraat uh, last minute over te halen. En ja, ook vanavond in het slotdebat zal het optreden van Samson weer echt toe doen. Juist. Met andere woorden, als Samsung het dus goed doet, heeft hij een groter kiezerspotentieel waar hij nog uit kan putten. Ik denk dat hij er zit bij hem nog iets meer rek in. Uh, dat dat is de conclusie. Grappig is dat we ook aan alle kiezers hebben gevraagd wie zij denken dat de grootste gaat worden. En daar is ook op dit moment nog steeds 44 procent denkt dat de VVD dat gaat winnen en maar 27 procent Samsung. Oh. Maar dat is dan toch helemaal in tegenspraak met wat u net zegt? Ja, maar kiezers zijn misschien wel veel slimmer dan ik. We hebben ja. duizend <laughs> mensen tegelijk, daar kan ik niet tegen op. Ja, ja. goed. Um, tegelijkertijd is het ook zo dat bij al die peilingen de laatste jaren bleek... dat de PVV uiteindelijk, door die beruchte gordijnstemmen ik maar zeggen... Uh, uiteindelijk groter in de definitieve uitslagen te vinden, was dan in de meeste peilingen. Ja, alle peilers hebben daar moeite mee. Dat, dat hebben we de vorige keer ook ruidelijk erkend, dat moest ook wel. Um, er blijft een probleem dat er een groep kiezers is, die, uh, of potentiële kiezers is... die bijvoorbeeld ook maar moeilijk opkomt, maar die ook niet deelneemt aan, uh, aan onderzoeken. En dat het erg moeilijk is om daar inschattingen van te maken. Ja. Ik denk wel, in onze modellen hebben we daar steeds meer rekening mee gehouden. Dat betekent dat als wij een PVV-stemmer in, uh, in die steekproef aantreffen... dan krijgt hij gemiddeld genomen een iets groter gewicht. We hebben dus correctiefactoren gebaseerd op die onderschatting van 2010. Maar ja, je weet nooit of die factoren wel constant zijn. Daar zit, daar zit een stuk ruimte in. Ik weet dat dat lastig is. Ja. Aan de andere kant denk ik, gordijnstemmen moet je het niet benoemen. Uh, anderhalf miljoen kiezers dat is volgens mij niet iets meer om je voor te schamen. Wat we vooral hebben is dat er een groep... die, die, die niet deelneemt aan onderzoek... Van, van welke pijlen dan ook en ook niet van wetenschappers. En dat het lastig is om die black box... kiezers die niet meedoen kiezers die die meedoen aan peilingen, om daar een goede inschatting van te maken. Ik denk eerlijk gezegd dat dat effect inmiddels wel een beetje uitgewerkt is. Goed, alle ogen dus op het laatste debat vanavond eh, bij de NOS. Eh, daar moeten eh, zowel Rutte als Samson dus eh, dat laatste beetje... kiezers nog overtuigen om uiteindelijk de grootste te worden. Dat ja. is eigenlijk de boodschap voor vandaag. En verder maakt het niet meer zoveel uit... hoe hoeven we niet meer in de markt op vandaag, toch? Met rozen nee, nee, nee, of dat, met dat, de ballonnen? Of, nee. nee, maar ik denk wel dat Wilders heel erg nog op beroep zou moeten doen... op al die mensen die een beetje een PVV-hart hebben... Uh, uh, maar toch overwegen om thuis te blijven. Ik denk dat hij daar nog het verschil zou kunnen maken. Goed, wanneer is de laatste peiling van uw kant? Hij komt vanavond in Nieuwsuur. Gaan we kijken, om tien uur. Renier Heutink, directeur van het peilbureau Ipsos Seneveet. Ik dank u wel. Goedemorgen. De vraag van vandaag. Elke dag stellen wij uh, u in de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De Arnhemse politie heeft op festival Appelpop... wielklemmen geplaatst om automobilisten... die nog boetes open hebben staan te dwingen die alsnog te betalen... En nou is de vraag, mag de politie dit middel zomaar inzetten voor het innen van een openstaande boete? Strafrechtadvocaat Pieter van der Kruis heeft het antwoord. Nee, dat uh, mag niet. Uh, daar is uh, die beslagmogelijkheid niet voor gegeven om uh, op die manier boetes te innen. Het zou wat mooi zijn als er, als er bijvoorbeeld iemand die nog een boete open heeft staan, zijn fiets zien per uh, stallen en zeggen, nou, pikken die fiets mee. En die krijgt je terug als hij zijn openstaande boete heeft betaald. Of... Uh, ze jas in een discotheek meenemen. Nee, dat kan niet. Daar zou de wet voor veranderd moeten worden. om voor het innen van openstaande geldboetes. dat daar een wielklemmen voor mogen worden gezet. Deze beslagmogelijkheid kent de wet niet. Dus het is een buitenwettelijke beslagmogelijkheid. en is dus niet toelaatbaar. Daarvoor die de wet te worden gewijzigd. Aldus, strafrechtadvocaat Pieter van der Kruis. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgenederland. voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Helmond. Harry bij het spoor. Harm van Attenveld. En dan gaan de spoorwomen weer dicht. Dit is Helmond Centrum. Goedemorgen. Goedemorgen. De meneer in een geel hesje staat hier bij de spoorwegovergang. U bent Frits Kierkels, bijzonder opsporingsantenaar voor ProRail. U staat campagne te voeren onder het motto... wil je blijven leven, wacht dan even. De scholen zijn weer begonnen en ProRail waarschuwt waarvoor... Ja, we waarschuwen voor het uh, gedrag wat met name scholieren hier doen. Hè, het niet stoppen voor de knipperend uh, overweglicht. En wat we ook vaak zien is het zigzaggen, het zogenaamde zigzaggen. En waar leidt dat toe? Uh, waar, waar leidt het toe? Dat de gevaarzettingen dat uh, bij zigzaggen, uh, ze gaan onder spoorbom door, door de trein komt eraan. Ik moet er zelf niet aan denken wat er dan eventueel zou kunnen gebeuren. 2010 acht doden, 2011 9 doden en nu, 2012 tot nu toe al, zeven doden. René Vechter, ook van ProRail, ook een goede morgen. Goedemorgen. Die campagnes, dit is niet de eerste, ze helpen voor geen meter. Nou, niets doen is in ieder geval uh, geen optie. Kijk, of een campagne helpt zou je pas kunnen zeggen als je het een paar jaar niet hebt gedaan en een paar jaar wel hebt gedaan. Je doet het al een paar jaar en het aantal doden blijft gelijk, stijgt zelfs licht. In 2008 hadden we 18 doden. Uh, en we zitten inderdaad op dit moment zitten we zo rond de 7 en 9 doden. Uh, maar ik denk wel degelijk dat deze campagnes helpen. Hè? Al bereik je maar een paar jongeren die die boodschap meekrijgen: wil je blijven leven? Wacht dan even. Dan is het nog heel erg de moeite waard. Als we hier naar Helmond kijken: vier stations. We staan hier vlakbij het station Centrum. Eén uh, tunnel maar in het centrum. Uh, vier sneltreinen, vier stoptreinen. En al dat goederenverkeer wat uh, van het Roergebied naar Rotterdam gaat. Uh, je kan ook dat geld voor die campagne steken in wat meer tunnels. Nou, wij zeggen inderdaad vaak... Hè, de veiligste overweg is geen overweg. Dus wat dat betreft zouden... dat dan hè, U bent toch de, de spoorbeheerder? Uh, uh, u kunt zich voorstellen... ik weet niet hoeveel spoorwegovergangen er in Nederland zijn... maar dat zijn er heel veel... En het Rijk heeft gewoon op dit moment niet het geld om daar allemaal onderdoorgangen van te maken. Dat is zo ontzettend kostbaar. Maar waar het kan en waar de financiering er is, ja dan doen we dat. Want is. Nu zien we een trein aankomen rijden. Die stond al een hele tijd stil daar aan het perron. Um, en hier zijn de bomen al die tijd dicht. Dat is een grote ergernis ook van mensen natuurlijk. Waarom moet dat? Ja, dat heeft te maken met je, je bouwt van overweg die, die gaat dicht op basis van de snelste trein. Treinen mogen hier 130 rijden op dit stukje. Dus de snelheid waarmee de bomen dichtgaan is gebaseerd op die 130 kilometer per uur. Dat betekent dat er een trein voorbij kan komen razen met 130 kilometer per jaar. Vandaar dat het zo ontzettend link is. Maar één keer terug bij de bijzondere opspraakse ambtenaar Frits Kierkels. Zijn dat alleen jongeren die gevaarlijk gedrag vertonen? Nee, dat zou je denken. Hè? Maar dat is manier Ouderen doen hetzelfde. En met name ouderen die moeten een voorbeeld geven. Nou, je zie je al dat iemand uh, oversteekt. Meneer, we moeten wachten. Meneer met de hond die rijdt al gewoon door, terwijl de bomen nog niet omhoog zijn. Het zijn niet alleen de jongeren, maar dus ook de ouderen. Duidelijke boodschap hier vanochtend, vanuit het centrum van Helmond. Zij Harm van Lattenveld. Straks, Londen is euforisch na de Olympische Spelen. Meest. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1987. Ik heb euh, deze week een film gezien. Ik weet niet of u hem al gezien hebt. Deze dag in 1987, dames en heren, gaat de film Fatal Attraction. Want daarover had Sonja Barrett het. In de Verenigde Staten in première over het slippertje van Michael Douglas met fatale gevolgen voor zijn huwelijk. Filmkenner Jacques Goderie werkt op dat moment als programmeur bij Pathé. We moeten de film wat? Toen schrok ik me eigenlijk, dus ik schrok daar best van, dat op een gegeven moment, ja ik weet niet of je daar toch moet zeggen, want voor degene die de film nog wil gaan zien zou het een enorme spoiler zijn, namelijk welke bij het schildoet. toch. Uiteindelijk belandt dat konijn in een enorme soepan, dat is een van die wraakpogingen van Alex, die doet er alles aan om naar die aandacht van die man terug te krijgen. Ik wil gewoon een part van je leven Oh, is Nou ja, op een gegeven ogenblik, dan, uh, dan wordt zo'n film meer als alleen waar het voor is. Hè. Het is een film die uh, Wil vermaken en je uh, heel even uit de dagelijkse beslommeringen wil halen. tussen aan <laughs> en sluitekens. En ik uh, kan me nog herinneren dat het volgens mij zelfs op de nationale televisie was, dat zelfs Sonja Barend uh, er uh, uh, nogal wat aandacht aan heeft. Heeft het is een fantastische film om naar te gaan kijken. Heel erg spannend. En ze zeggen ook dat je er met je partner naartoe moet. Want als die al ooit de neiging heeft tot ontrouw of tot vreemdgaan, of hoe je het noemen wil, doet hij het nooit meer. Als hij die, die film te zien of heeft, zij nooit ja, meer. of zij nooit meer, daar leer je het wel af. Dat in het, uh, in het begin van de release van de film uh, ik berichten kreeg dat uit bioscopen mensen omdat in goed Nederlandse zich al vomerend naar buiten liepen... en dat waren dan vooral mannen. En vomerend is een net woord voor kotsen. Ja, daar, Daarmee kon je naar mijn smaak alleen maar de conclusie uh, trekken... dat vooral mannen geschokt waren over het feit van... stel je voor dat je ook eens een keer een slippertje hebt met een collega op de zaak... die dan vervolgens zo lang blijft stalken... dat je uiteindelijk niks anders meer kunt... dan dat het in een groot dramatisch probleem uh, zich oplost. In Amerika is het te doen gebruikelijk... Dat je met een origineel verhaal dat je dat uh, aan een testpubliek laat zien. En de testpubliek was het helemaal niet eens met het voorgenomen einde van de regisseur. De regisseur die wilde graag het einde hebben dat de hoofdpersoon Alex, de rol van Glenn Close, dat ze zelf moord pleegde. Ook in de loop van de film hoor je de muziek. Uit met een butterfly van Puccini. Die uiteindelijk, nadat ze door haar man in de steek gelaten wordt. zelfmoord pleegt, harikiri. Maar de Amerikanen die uh, met zo'n film. Uh, uh, nou ja, het testpubliek in ieder geval. dermate opgezweept was in het verhaal. die vond dat ze helemaal niet de eer aan zichzelf mocht houden. en zelfmoord mocht plegen. Nee, die riepen vanuit het publiek: kill the bitch! Waardoor eh, er uiteindelijk een ander einde is gedraaid en dat ze dus in dit geval om zeep geholpen wordt. Ja. Het oorspronkelijke uh, einde pleegt ze zelfmoord. Datgene wat we dus nu gezien hebben, dat begint met in de badkuip. Dat ze dus uh, uh, verzuipen, zullen we maar zeggen. En uiteindelijk toch weer uit die badkuip omhoog komt en dan komt er een uh, pistool aan, aan, aan, aan te pas. Ik denk dat je vedelijke een absoluut een klassiekers kunt uh, kunt, uh, kunt van, ja... Jacques Goderie over de première van Fatal Attraction deze dag in 1987. Hey.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 Daylight. Het is uh, negen minuten voor tien. U luistert naar de Caro op Radio 1. Buschauffeurs die sportresultaten omroepen uitbundig geklede feestgangers en overal vlaggetjes. Londen is euforisch naar de geslaagde Olympische en Paralympische Spelen van deze zomer. Maar de kater, de kater komt later. Hieke Jippes, heel lang correspondent in Groot-Brittannië. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor kater komt eraan dan? Nou, de kater zou eigenlijk vandaag al begonnen zijn, maar natuurlijk heeft Andy Murray vannacht uh, de US Open uh, tennis gewonnen. Eindelijk, eindelijk, eindelijk. Nadat <laughs> hij ook al Olympisch kampioen uh, single tennis was geworden. Dus de kater begint morgen. Laten we dat even uh, afspreken. Maar de kater uh, uh, was dus uh, Olympische Spelen en Paralympische Spelen uh, beide uh, voorbij. Gisteren enorme huldiging in de straten van Londen. 1 miljoen mensen op straat die al die atleten uh, toejuichten. Maar vandaag um, het weer is omgeslagen. De wegopbreking in Londen beginnen weer. De metro rijdt niet. En uh, uh, uh, de uh, Britten worden weer gedrukt op de economische realiteit van... ...het gaat slecht met de economie van het land... ...en het ziet er niet naar uit dat het voorlopig beter gaat. Nee, en de rekening komt natuurlijk op de mat. De rekening komt op de mat. Uh, uh, vooral Londenaren zullen uh, moeten uh, bijdragen aan de kosten van de Olympische Spelen. Krijgen daar dan ook wel, als de plannen doorgaan, een spectaculair mooi park in Oost-Londen... Uh, voor terug, hè? want dat hele Olympische terrein, daar worden nu allerlei gebouwen half of helemaal uh, afgebroken. Het park wordt voltooid. De bedoeling is dat daar in de toekomst ook allerlei sportevenementen uh, zullen komen. West Ham United vecht nog over uh, het recht om, de, uh, om het Olympisch stadion te mogen bespelen, uh, voortaan. Maar rugby is geïnteresseerd, atletiek is geïnteresseerd. Dus dat uh, uh, is zeker waar, maar uh, als je uh, kijkt naar andere reacties uit het bedrijfsleven bijvoorbeeld, die klagen dat die Olympische Spelen hen uh, in tegenstelling tot alle optimistische verwachtingen van David Cameron, die zei dat het wel... Uh, dat het Groot-Brittannië wel 13 miljard uh, uh, inkomen op de langere termijn kon uh, opleveren. De dit houden van de Olympische Spelen. Die klagen dat bijvoorbeeld uh, gedurende de Olympische Spelen... Het, het hart van Londen, het West End, uitgestorven was... en dat iedereen bang was dat die Olympische Spelen... zo'n overlast zouden verzorgen... dat uh, de helft van Engeland met vakantie is gegaan. <laughs> Goed. Uh, er is er in ieder geval één die wel profiteert... en ook nog wel lang zal profiteren denk ik van het succes van die Spelen. En dat is jouw grote vriend, de burgemeester van Londen, Boris Johnson. <laughs> Nou, mijn grootvriend. Uh, uh, ik vind het uh, net zoals heel veel mensen een uh, uitermate curieuze en vermakelijke figuur. Die niet alleen dat is, maar ook nog wel wat in zijn mars heeft. Wat een beetje pijnlijk is voor uh, David Cameron. Gisteren werden die Spelen dus. Uh, daar werd uh, hè, formeel een streep achter gezet met die grote parade. En een. Uh, ...toespraak van Cameron en, en, en, uh, en Boris uh, uh, in uh, Londen in de buurt van Buckingham Palace... ...dat het publiek niet David David skandeerde, maar Boris Boris. Ja. En uh, als je nu weet dat Boris uh, zeker ambities heeft om David Cameron uh, als leider van de conservatieve partij... Uh, te vervangen op termijn... dan moet het voor David vandaag ook de dag van de kater zijn. Ja, nou, in ieder geval niet voor Boris. Uh, al is het maar omdat een andere uitdaging van Cameron... de Britse vakbond, altijd heel machtig in het verleden... die Olympische Spelen nou ook weer aangrijpt om de regering op te roepen... nou, eindelijk eens een keer een beetje daadkracht te tonen in, uh, in het beleid. Met andere woorden, het, het voorbeeld van Boris Johnson te volgen. Of ziek, het verkeerd. Nou, het is een beetje uh, regering, incasseer nu op datgene waarvan je steeds hebt gezegd dat je dat met, die long, met, met de Olympische Spelen hebt willen doen. Namelijk die Olympische Spelen niet als een one-off event organiseren, maar zorg nou dat je de term is dat je een long-term legacy uh, krijgt uit die Spelen. Dus een erfenis die op lange termijn doorwerkt. Die erfenis zou moeten bestaan uit het feit dat meer kinderen aan sport gaan doen. En er is zeker uh, hè, sportclubs en, en, en dergelijke die melden dat ze uh, inderdaad veel meer belangstelling krijgen. Dat er veel meer kinderen zijn die, en mensen zijn die aan sport uh, uh, willen gaan doen. nu ze de Olympische, uh, Paralympische Spelen hebben uh, bijgewoond. Maar de andere legacy zou moeten zijn. Uh, uh, de economie die uh, aantrekt. Nou zegt Cameron, he, de, de, de hele wereld heeft naar Londen gekeken... dus er komen uh, meer toeristen en meer uh, uh, investeringen in Groot-Brittannië. Vooralsnog blijkt dat niet. En op de wat kortere termijn zegt ook het bedrijfsleven... ontwikkel nou een, een, uh, een vast plan... en daarin vinden ze de vakbond heel duidelijk aan zijn zijde... start nou grote infrastructuurprojecten... En uh, zorg dat er daarvoor me daardoor mensen aan het werk komen en dat je door het, door het voltooien van die infrastructuurprojecten um, uh, ook de hele economische omgeving gunstiger maakt, waardoor die mogelijk opbloeit en het begrotingstekort niet... Uh, zo, uh, als het nu uh, dag aan dag blijkt, een uh, uh, steeds verder oploopt. Juist, goed. De keerzijde van de Olympische medaille in uh, Londen. In ieder geval voor uh, de zittende premier David Cameron. En voor een aantal uh, Britten. Maar misschien niet voor Boris Johnson. Ik dank je wel, Hikke. Jippers, Engeland deskundige. Straks, dames en heren, gaan we door. Damelijk, met het uh, volgende binnenkort is het mogelijk... je eigen wapen uitprinten op een 3D-printer. Zometeen, blijf bij ons hier. KRO, Goedemorgen Nederland. Kies...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 Goedemiddag 12 september is het zover. Dan zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Om te stemmen heeft u uw stempas en uw identiteitsbewijs nodig. Vergeet ze niet, woensdag 12 september. Ga voor meer informatie naar verkiezingen2012.nl Jouw stem, daar maak je toch sterk voor? Geen q maar minder stallen. Kies Partij voor de Dieren.